Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Zoek maar vast naar alternatief vervoer, want morgen is er alweer een staking op het spoor. Er rijden geen NS-treinen, in ieder geval het oosten en noordwesten. Bij die laatste regio hoort ook Amsterdam. Het gaat nog steeds over beter loon voor treinpersoneel. De bonden willen veel meer geld zien dan dat de NS wil uitgeven. Vanochtend zaten ze nog met elkaar om tafel, maar volgens vakbond FNV wil NS alleen praten als de stakingsacties worden opgeschort. Voortaan mogen omroepen geen leden meer werven op congressen van de VVD. Zaterdag deelde de publieke omroep WNL flyers en chocola uit op de VVD bijeenkomst. Er kwam veel kritiek op omdat omroepen onafhankelijk hun werk moeten doen. Een fruitteler in schonere woord is een proef begonnen met zonnepanelen boven zijn perenbomen. De panelen moeten het fruit beschermen tegen extreem weer zoals harde wind en hagel, terwijl ze ook stromen opwekken. De zonnepanelen laten licht door, zodat de perenbomen niet in het donker staan. De folie die is aan de onderkant eraf gehaald. En bij ons is het eigenlijk gewoon een glasplaat. Maar die zit, daar zitten wel collectoren in. En mensen die zaterdag meedoen aan een hardloop-evenement op de Ring van Amsterdam... krijgen het extra zwaar. Het kan dan 27 graden worden. Hardlopers moeten zich dus voorbereiden op veel zon... maar ook weinig schaduw en heet asfalt op de A10. Moet wel goed komen, zeggen deze deelnemers. Zij hebben zich goed voorbereid. A-drink... Dextro, veel water, parasols. Ja, en ik zou de brandweer vragen. Gewoon een brandweerauto. Lekker die spuit neer. Zo'n vernevelstand. Loop je lekker doorheen. Word je nat. Klein briesje erop. Let's do it! Ja, ze moeten 7,5 kilometer afleggen. Het evenement op dat team wordt georganiseerd. Omdat Amsterdam 750 jaar bestaat. Het weer vrij zonnig met in het binnenland wat stapelwolken. Daar wordt het 24 graden. Langs de kust een graad of 20. Morgen zonnig en iets warmer.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 I was.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 Shine! Give it all you got.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 Heaven on earth if I can't be with you Swimming your eyes so I can't tell the truth Ooh, I got so high, oh, I can't be I got your body all over my mind I got so high, I'm off my feet We up in the clouds with the sun and the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 ook Skelter races gedaan, gewoon ouderwetse trappen met die hap ja. en uh, door de buurt langs stro balen. en uh, nou, we maken er altijd wel een feestje van. Als het, en... het dan heel slecht weer is, wat, wat doen jullie dan? Ja, twee handdoeken ja. mee. Twee, gewoon handdoek het feest, uh, mee. vorig jaar was hier ook iemand erover, Hij het feest gaat het altijd doen. Ja, ja terecht.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 Maar nou, nogmaals, het is voor iedereen. Alleen uh, de barbecue en het uh, aan tafel met de buurt is besloten. Ja. Dus alle Zandvoorters dus op naar de Potgietenstraat en plein Volgende Zeker. week niet, maar ten die Kater week Pansun. na. Tenkaterpontsoen. Ja. Uh... Nu hebben we nog iets nieuws bij in uh, Oud-Noord. Want uh, de koffieclub is opgericht. Ja, we en, zitten uh, niet stil. Dat, he, dat <laughs> heeft zelfs de raad gehaald. Ik bedoel, uh, het, het is in de raad besproken ook. Uh, gemeenteraad. Ja, het was een uh, voorzetje van, uh, van OPZ. Ja. Uh, want ik, ja...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 Uh, ik zou heel graag zo'n uh, Bravilor koffiezetapparaat willen hebben. Oh, <laughs> met twee ja? van die kannetjes. Huh. Die ze op sportclubs hebben, want ik, uh, ik heb heel veel gerend. Ik van die hoor een uh, <laughs> kopje koffie, hoor ik. <laughs> oh, kopje koffie. <laughs> uh, misschien dus is er, nee. er nog een, uh, een oude uh, kantinebeheerder van een voetbalclub. Of of, uh, ja. Ja. Ik, dan, uh, ik begrijp precies wat je bedoelt. Eén erbovenop, één eronder ja. en dan kan je wisselen. Ja. Ik zie hem zo me. Ja, glimmend moet... metaal. Nee, glas, uh, ja. Ja, en de, de, de, het glas. de kannen zijn van glas,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 Nee, ja, ik zeg gewoon het feest. Het is ook maar allemaal werk, papier. Hoe, hoe, hoe, hoe lang staat die buurt zo'n beetje daar? En die die buurt was... is 1910, uh, 1920. 19, 19, ja, toch wel. Toen kwam ja. Die, hij is in delen gebouwd. Je hebt ja. uh, foto's waar je bijvoorbeeld in de potgieterstraat... Uh, de corporatiewoningen zie je dan ja. niet. Dus eerst de koopwoningen.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 Is dat zo? heet het Rode Dorp? De Noord was het ja, ja, Rode dat klopt. Dorp. Oh, okay. We staan bekend als het rode, rode Dorp. Ik heb het nog gelezen. Ging het ging niet over de dakjes. De dakpannen, maar het ging over dat de PvdA-bewoners daar. Oh, oh, ja. ja, daar, daar verschillen de meningen over geloof ik. Ja, ja, ja. ja. Dat, maar maar dat, kom, daar, dat maar is dat, ja, kom maar. daar maar eens achter. Ja, kom daar maar uh, eens achter. Dat klopt. Wellicht. Nou, spannend. Zit ik hier volgend jaar... Uh, dus een, op, met boek? Net, ja. Een soort jubileumboek dan, hè? Dat wordt, uh, wordt heel leuk. Nou ja, ja. We, misschien wordt het helemaal geen boek. Wordt het een expositie? Nou, kijk. Ik denk maar even box. In het Rode Kruisgebouw van 10 tot 12. Het nieuwe museum. Het nieuwe museum met het Holland pand. Het Holland pand is een grote Dat ligt dan weer niet in mijn. Ik hou het wel graag, maar de zou het Rode Kruisgebouw iets groter zijn geweest. Dat je daar prachtig kunnen doen. Maar ook daar hebben ze muren. Het oude raadhuis is mooi. Midden in het dorp. Ja, ook?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 Want er komt de Semermin biedt een Hollandse Nieuwe aan aan de bewoners van Oud-Noord. Die zo. omarmen dit initiatief zo ja. enorm. Oké. Okay. Dus dat, uh, dan Ach, wordt wel. het uh, Hollands Nieuwe uh, nee, op de Nicolaas Beetslaan. Dus ja. nummer 14. Dus zou je, dus je toch woensdag erin moeten, Hans? Nou, ik denk ik wel, ja. De <lacht> Harry van, van Bergnoof waarschijnlijk. Nee, die... nou, hij vangt ze niet zelf. Dat, nog het, uh... nou nee. <lacht> <lacht> Nou, in ieder geval, uh, hartstikke bedankt ja. voor, uh, voor de informatie en een uh, interessant verhaal.